Het Turkse leger trok woensdag Syrië binnen... om de Koerdische strijders uit het grensgebied te verjagen. Turkije begon die operatie nadat de VS zijn troepen... uit het grensgebied had weggehaald. Vandaag kondigde de VS aan dat ook de andere Amerikaanse militairen... uit het noorden van Syrië vertrekken. Bijna 1 op de 3 middelbare scholieren krijgt buitenschool... bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining. In groep 8 van de basisschool zijn het er iets minder... maar nog altijd 1 op de 4. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Slob heeft laten doen...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 In de tweede helft ging het moeizaam en moest Nederland een tegendoelpunt incasseren. Door de krappe overwinning blijft Oranje aan kop gaan in groep C. Een gelijkspel in Noord-Ierland is nu voldoende om plaatsing voor het EK zeker te stellen. Het weer. Vanuit het westen trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen enige tijd motregen. Later op de dag ook af en toe zon met nog een enkele bui. En het wordt dan 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 that Al noem maar tegenwoordig, heb ik het niet over het feit dat die ramen aan het lappen is. Zij dus bier hier wat soda dat heel vaak uh, in de studio te vinden Hans. En ook vorige week was hij bij Van Leeuwen en uh, ze even gaan eten. En kwamen ze nog even terug uh, bij mij de boel versieren. Wel een uh, lekker bakje meegenomen, dat dan weer wel. Maar uh, ja, ik zit hier weer in mijn platenbak te snuffelen, die beste man. En dan haalt hij deze freeze er natuurlijk uit. We cut the juice gezien dat hij die niet gedraaid heeft vorige week, dus vandaag dacht hij, nou, kijk of die sarab die net heeft vergeten, ja. Maar dat is niet waar, Hans. Tijd blijft deze freeze van de album I.O.U. We got the juice 83, ook op het Forum aanwezig. Ray uit hè? tegenwoordig permanent. Is de postcode loodraaien, net naast de deur is gevallen. In Nederland is hij verhuisd, ja. Niet omdat hij bijna of gewonnen heeft, nee, weer de meet. Naar nou, vinden. Hartelijk welkom jongen. En ook nog een verzoekje voor mid air en Easy Out. En dat is lekker. 10 over acht, Amsterdam. En ook Zandvoort en Haarlem in omstreken. 106.9 ZFM. Hartelijk welkom allemaal hier. Op de zondag, funky zondagavond. Vanuit de, de Funk Bunker. Vanuit de Zars Homeplace. Dan door tot vanavond 9 uur. En dat allemaal hier via dit kanaal. Classic Sunday. Oh, hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. Ultime uh, bewijs voor een Classic Sunday. bij like, uh. deze blaadjes. Oh, come on. I'm gonna say I'm a machine. Uh, I'll get up. Uh, I like a sax machine. over Is vanavond wat in de gang? Ja. Naast het oude Atlas gebouw, keert nog aan het Amstelveense weg? Atlas Store. Zal daarnaast. En dan moet je wel snel wezen, het dus is dat vanavond volgens mij tot tien uur, maar misschien uh, feesten ze wel door. Ja, dat kan zomaar. Hebben daar een beetje promotie voor gemaakt, was leuk. Was, uh, feestje van Erik in Buitendorp. Classics with a capital Z. This is ZAR. With Royal Classic Grooves. Form uh, pikt ik ook deze plaat uit van mid-air en ease out. Lekker plaatje uit uh, 83. Koude van hoor. Straks dat zo nog even een verzoekje voor Ray? Misgelopen, mist <laughs> Oh, schade loterij. Ja, dat blijft voor lachen. Heel leuk, hè? Zal ik je leven lang mee pesten, beste man. Vergeet ik nooit meer, nee. Voor hem straks. tender lovin'. Funk de luxe, lekker. De dropt hier. Ik daar rij we aan gaan besteden, hoor hier, al. Straks kwart voor negen, uiteraard, de Reggae Classic. Twee corifeeën van het uh, Roemrichten 90.5. Heb ik het over Disco Action? Uh, Werken al hier uh, toe in programma's af. Heb ik het over James Henry? Zaterdagavond over het algemeen. En ook op de maandagavond. Benny Brown. Vorige zal je ook wel hier we zijn tussen 7 en 9. Ook daar moet je ook zeker even naar luisteren. Die twee corrigeën zetten mij altijd weer als inspiratiebron. Voor het roemrijke 95 plaatjes uit te zoeken uit die tijd. Ik heb er weer een gevonden hoor. Ik zou zeggen, nou laten we maar starten. Amsterdam sorry. Kennen we uitstek, Hans? Zal het met we bijeen zijn dat dit een. Uh, Ultime uh, 95 plaat is? Do you want rock? do you want roll. 35 jaar later dat je nog steeds met die Corrive radios aan te maken. Zit in bloed ja. Geld voor mezelf natuurlijk ook, want ja, gaat toch eens met pensioen jongen. Het is gewoon leuk, ja toch? het allemaal uh, luchthalen, hoe vind je dat dan? Deur wagenwijd uh, open. Ik hou er allemaal van. Vroeger, uh, ja. Als je schoenen uitdoen, je moest altijd je veten strikken... want je kan zomaar het pand uit moeten rennen. Je een of andere arrestatie -team voor de deur stond Hebben we nou geen meer van. Gewoon uh, lekker relaxed Een Beetje radio maken voor de lol. Ook via ZFM. Tegenwoordig 106.9, 103,8 kabel. Worden je Magic en you gotta get up. Classic Super with a capital Z. This is ZAR With, with Royal Classic groove. We hebben twee races op het forum en we moeten een maken daar jongens. Belangt het eventjes. Dit is voor Ray uit Permarint. Dat weet ik al. Empire. Hadden oh. ja, wij ook een Bobby Broen trouwens. Oh. De James Andrew nog wel. Daar oh. heb je natuurlijk zijn naam van. Ja, natuurlijk. Het is weer een drukke bedoeling hier via ZFM en Dance Radio. Tegelijkertijd twee vliegen in één klap. Hartelijk welkom alle mensen daar. Halen in ons Zandvoort 106.9. Via www.danceradio.n Ben ja, uiteraard ook van harte welkom hier. Bij ZAR. Bringing you the rare and royal classics. Nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Tsar. Talk over op het forum. Plaatje van de strikers. Glor Preludona Records. Lekker hoor. Yeah. Het uh, harde plasser Het uh, draait een beetje ongemakkelijk nu weer. Zo stijf dingen hier. Iebroekspijp. Maar ah, heerlijk de Strikers. We gaan je even waarschuwen voor het feit wat we gaan doen straks naar de volgende plaats. Ja, dan wordt het wat later genoeg Oh, in de game. Hou het even in het versieren jongens, want het is altijd normaal gesproken kwart voor negen. Ik waarschuw je toch even, want je weet het maar nooit. Groove. Goedenavond. Kan zomaar. Als ik de tijd zei, ja, dat kan zomaar het laatste plaatje zijn. Mocht er iets zo zijn, dan rijden uh, we nog wel een leuk eind aan. Ik zou niet weggaan als ik jou was. Ja, ik ingeschakeld met hier via het Dance Kanaal, Dance Radio Amsterdam. Straks om 9 uur, hij is nog niet binnen, maar ik kan elk moment hier binnenkomen wandelen. Onze Remy Jam. Hij is hier tot 12 uur met zijn Downtown Dance Show. Voor afscheid van je nemen, dankjewel voor het luisteren. Graag tot volgende week. Geen van Leeuwen no out, Peter's <laughs> arm man. De bruine. <tied> of wordt het zwaar 4 uur? Ja, kan ook hoor. Yeah, fellas, moet must work, you You're me in every single city, in every single state.